Paulien Straatman met het NOS Journaal. Bij een politiebureau in Parijs is een man doodgeschoten. Dat meldt de politie. De Franse radio bericht dat de man een bomgordel droeg. Ook zijn er berichten dat hij een mes bij zich had. De politie heeft om wonen opgeroepen binnen te blijven... en niet op het balkon te gaan staan. Het is vandaag een jaar geleden dat gewapende mannen een aanslag pleegden... bij het satirische weekblad Charlie Hebdo. Iran beschuldigt Saoedi-Arabië van een aanval op de Iraanse ambassade in Jemen... Saudi-Arabië zou de ambassade hebben bestookt met gevechtsvliegtuigen. Een aantal bewakers zou daarbij gewond zijn geraakt. De spanningen tussen de twee landen zijn toch al hoog opgelopen... na de executie door Saudi-Arabië van een vooraanstaande Sjaïtische geestelijke. Het Sjaïtische Iran is daar woedend over. In Jemen voert Saudi-Arabië luchtaanvallen uit op Sjaïtische Houthi-rebellen... die grote delen van het land hebben ingenomen. In de Libische stad Sintan zijn bij een aanval op een trainingscentrum voor agenten tientallen doden gevallen. De burgemeester heeft het over veertig. De aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk is IS verantwoordelijk. De terreurgroep wint steeds meer terrein in Libië. De aanpak van de vluchtelingenstroom is van cruciaal belang... dat zei premier Rutte tijdens het bezoek van de Europese Commissie in Amsterdam. Volgens Rutte wordt het een van de belangrijkste taken van Nederland... tijdens het voorzitterschap van de EU dit half jaar. Rutte benadrukte dat geen land dit soort problemen alleen kan oplossen... en dat de 28 lidstaten van de EU goed moeten samenwerken. Hij voegde daaraan toe dat de lidstaten de vluchtelingenopvang eerlijk moeten verdelen en dat elk land moet zorgen voor goede opvang. Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie zei dat Europa deel van de oplossing moet zijn en geen deel van het probleem. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over het land. In het noordoosten kan dat vanmiddag natte sneeuw of ijzel opleveren. Vanavond gaat de neerslag over in regen. Bij een stevige wind lopen de temperaturen uiteen van rond het vriespunt in het noorden tot 8 in het zuiden. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het tussen de 5 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen file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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Weet je? <coughs> weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry. sorry, sorry, sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg... ...dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. We hebben me zo leuk uit de La Tourette. Met dierennaam. Zou toch veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent. Eh, uh, slager. Uh, mag ik een half pond... Genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis. Mm. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongroegoe. Dat ik nou zo'n lekker woord. Kongroegoe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in blijd op. Komt zo'n beest voorbij. Hoe ze rood om. hé, gozer. Moet je kijken, joh. Hoi. Een kalgaro. Of zo'n Amsterdammer. Bij het afblijft. Hij mijn ouwe. ouwe. Moet je kijken, mijn gorilla. Of een tukker. Hey, moet kieken, Een Een zebra. Of een Brabant, hé, hey, een olifant, kut. Hey. Of een Limburger, hé, hey. mafekika, een giraf. Gronings, oké, Gronings? Gron- hm? oh, nou. <lacht> Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. <lacht> Als je hun niet de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praat maar naar het zij. Alle Groningers praat maar naar het zij. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Tja, is gek, hoor. Mm. En dan zie je die luisteren bij het roofdierenverblijf. Oh, oh, tamo. kiek me kikmian. Oh, mas tem En Een tijger. Maar de grappigste taal. By far de grappigste taal in heel Nederland. Blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wilt opvallen? Vriezen praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Die gaan anders al voor tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dat zie je ze... Nee, nu luister luister, luister, luister, luister, luister, Zie je ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms... Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens omroep een Friesland op. Dan word ik zo groot van. Ik zat laatst op Netflix. zat ik een oude film te kijken. en Dat heette uh, een western. Die heette The Good, the Bad and the Ugly. hele stoere film. Dan denk ik, hoe zou een western in een Nederlands geklonken hebben? Dat ik ik opeens te 1700. Twee tukkers overvallen een bank. Ja. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt ik zo binnen. Hé, hey, geef me je geld. Anders schiet ik je dood. Komt er een vriesje hebben. aan een kwoos, kwoos. omhoog, anders geet ik je aan vladden. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise achter typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokentuigje aan, helemaal klaar, boekentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan. Mm, Schaat je, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man. U deze. Uberhang. Mensen kijken. Als ik ergens vrolijk word in dit leven, dan is het wel mensen kijken. Ik moet even vertellen, ik was toevallig een paar weken geleden was ik in een boekhandel. En er is me zoiets leuks opgevallen. Moet ik even vertellen. Volgende keer, als je in een boekhandel bent, moet je echt even opletten. ik nou echt waar. In een boekhandel staan namelijk alle boeken zo. Dus iedereen in een boekhandel loopt zo door een boekhandel. Als je dat weet, is het te leuk. Echt waar, moet je het opletten. Nog eens. Mijn oma. Mijn oma is 89, zo de lijnen. En tegenwoordig, mijn oma. Als ik haar een verhaal vertel het enige wat ze tegen me nog terugzegt is... Ja! Ja! Ja! Oh, ja, ja, ja! Ja! Ja! Maar mijn loodgieter, als ik hem een verhaal vertel, zegt alleen maar... Nee. Nee, joh, nee. Nee, joh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar laatst was de kraan bij mijn oma kapot... Heerlijke dag, heerlijke dag. Nog iets. Ik was bij Schiphol. Bij Schiphol heb je toch de douanecontrole. En die duurde altijd heel lang. En ik weet ik zat in die rij. Ik zat mensen te kijken. En voor mij in de rij stond zo'n hele grote vrouw. maar zo'n hele grote vrouw. Met zo'n zo heel klein echtgenootje ernaast. Nou, dat vind ik wel schattig. Maar dat mannetje, die praatte heel vreemd. Die praatte heel nazaal Met een klein sisje. Nou, ik kan redelijk imiteren. Ik denk, die stem gaat me lukken. Ik ben de wc. Vijf minuten op die stem geoefend. Teruggekomen, vlak waar die mevrouw gaat staan. Nou, schatje, je hebt al een hele dikke reet gekregen. Bam! Heerlijk, heerlijk. Maar het mooiste geluid op Schiphol, voor alle mannen in deze hele zaal, dat blijft toch wel dit geluid.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 Show that I can't survive. Won't you tell me he's unhealthy, babe? But did you know that? van ziel uh, En het leuke en mooie is ook al die koortjes die je... Uh, doet hij allemaal zelf. Hè? Nou, dan kon ook een keer een live versie. Dat was dat dan allemaal niet. Dan vind je het ineens gewoon een beetje kaal. Kiss from a Rose heet het. Ik heb ooit eens een poging gedaan om het voor een koor uit te zoeken. Nou, dat is een klus, hoor. Niet te geloven. Kiss from a Rose. Prachtig liedje trouwens, van ziel. Nog eentje, en dan gaan we naar de vrijwilligersvacature. Iets later dan gepland, maar oké, okay, ja, dat komt nog helemaal zo uit. Met de platen, He? Niet waar? Jo. Dolly weer kwaad. Dit weer. Roodgroeiend achter die microfoon, Ach, Ja. Wit heet is ze weer. Ja. Ik ben een mens van de klok. Ja. <laughs> ja. Jammer voor je. <laughs> Dit is Carlos Santana. En ik hoop dat ze er wel is. Want hij zegt she's not there. nummer van uh, de Zombies, natuurlijk, van uh, Rod Argent en uh, Colin Blunstone. Ja, ik wou zeggen, dan moet ik wel de naam goed weten natuurlijk. En, uh, nou ja, oké. Okay. We gaan... Uh... Oh.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 Ja luisteraars, weer een uh, mooie vacature deze week. En uh, ik ga het daar met uh, Hella Wanders van Pluspunt Zandvoort even over hebben. Want zij kan nu haar fijn uitleggen uh, wat voor iemand zij zoeken. En wat de kwaliteiten uh, moeten zijn die, uh, die nodig zijn voor deze baan. En uh, als het goed is is ze al aan de telefoon, toch Hella? Hallo Dolly. Hey Hella, welkom in ons programma. Dank je, dank je. En in onze rubriek de vrijwilligersvacature. Als het goed is hebben jullie een vacature staan. Ja. Ja, het is dit keer dicht bij huis. Het cursusbureau van Pluspunt die zoekt oh. een uh, administratieve ondersteuning. Ja. Uh, dat dan in samenwerking met een andere vrijwilliger. Ja. Uh, doe je dan de, een heel groot deel van het cursusbureau. En, en wat moet ik me daarbij voorstellen, het cursusbureau? Wat, wat ga je dan allemaal doen? Nou, je hebt veel contact met mensen, cursisten die zich inschrijven. Die ja. schrijf je dan in, ja. uh, in de cursussen. Het contact met de financiële administratie. Ja. Het contact met docenten. Ja. Uh, van alles, er zit eigenlijk van alles bij. We hopen iemand te vinden die het leuk vindt om uh, in ons computerprogramma geschoold te worden. Want yeah. is, uh, wij werken met een uh, speciaal computerprogramma voor het cursusadministratiegedeelte. gedeelte. Mm -hmm. En uh, nou ja, iemand die een beetje verstand heeft van Outlook of in ieder geval handig is met de computer en bereid is dat te willen leren. Ja. Yeah. En uh, je werkt dan in samenwerking met een andere schrijwilliger... Um, ja, uh, aan het cursusbureau. Ja, dus het gaat specifiek om, uh, om de administratie... Uh, en alles wat daarmee te maken heeft ja, omtrent de cursussen... Ja, en ja. ook het contact. Hè? Er zijn altijd cursisten die bellen en die ja. iets anders willen. Of, ja. dus, dus het is ook het contact met de cursisten en de docenten. Ja, oké. Okay. Het, het komt eigenlijk heel veel bij kijken. Wat belangrijk is, is dat je wel enigszins een beetje feeling hebt voor secuur werken. Ja. Hè? Want als je inschrijvingen moet doen en bankrekeningnummers moet invullen... Dat moet allemaal wel... Uh, dan is dat heel, heel veel werk als je dat niet te veel fouten in maakt. Ja. Uh, dus je, als je secuur kan denken en je vindt het er is ook ruimte om mee te denken. Het de ja. cursusbureau wordt een beetje getransformeerd. Ja. Dus als je zegt... ja, ik, ik vind het ook leuk om creatief mee te denken... hoe we dat het beste kunnen vormgeven... dan ben je natuurlijk ook welkom. Is ook mogelijk. Ja. En over, over hoeveel tijd hebben we het ongeveer per week... wat je kwijt zal zijn aan deze baan? Nou, in ieder geval vier uur per week. Dat je gaat je er sowieso in zitten. Ja, dus die tijd moet je in wel overleg. hebben. Ja. Donderdag kan niet, maar dat kan in overleg met de andere vrijwilliger... kunnen we dat uh, op een een ochtend of een middag, dat, dat, dat, uh, dat kan je gewoon een beetje... En, en dat kan misschien uitgebreid worden als je dat wil... Maar met vier ja. uur in de week zijn we wel heel... Ben je ga. zeker zoet, ja. ja. Oké, en als iemand geïnteresseerd is... wij gaan natuurlijk straks ook deze vacature... op de site van Zandvoort Lunch zetten. Tenminste op de Facebookpagina. Dus daar zouden de mensen deze vacature kunnen lezen. Kan natuurlijk ook via de website vip-zandvoort.nl. En als iemand wat meer zou willen weten... of zich bij je aan wil melden... Hoe gaan we dat doen? Ja. Anders of Hermien Ja. En dat is bij pluspunt dat is 5740330. Mooi. Dus mensen, uh, mocht u geïnteresseerd zijn in deze hele leuke baan... Uh, neemt u dan contact op met Hella Wanders of Hermine Eckelboom. En we gaan straks nog de gegevens even op de Facebook-site van Zandvoort Lunch zetten. En anders even kijken op de site bij VIP Zandvoort. Kan ook, daar staat, daar staat alles prima beschreven onder het kopje pluspunt. Ja. Hella, ik dank jou weer hartelijk uh, voor je bijdrage deze week. Oh, jullie ook bedankt voor de aandacht. Uh, ja, gra heel graag gedaan. En uh, we hopen dat we volgende week weer een mooie vacature ja. binnen gaan krijgen via jou. Ja. Leuk, tot volgende week. Donnie. Goed, tot volgende week Hella. Okay, dag. dag. Only one call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. Charlie Paz en dat nummer dat heet One Call Away. En uh, nog eentje tot we naar het, uh, het regio-nieuws gaan van half twee. Madcom. Nog even swing jongens. Met z'n allen. Keep my cool. You know I'm En Dan even dansen. Al oh, de goed natuurlijk yeah. Keep my cool! Move your body! No. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Heel wel geweldig. natuurlijk. Ja, een goede stap. Yeah. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Dat klopt helemaal. Uh, ja, normaal gesproken ga ik natuurlijk meteen beginnen met het regionale nieuws. Maar jij vertelde me net wat, Ruud. Ik denk dat we dat toch ook eventjes uh, moeten, moeten melden, toch? Dat was volgens mij ook al in het nieuws van NOS. Maar, ik heb oh, een, okay. maar in ieder geval, er is wederom een uh, aanslag gepleegd in Parijs. Er is een meneer doodgeschoten daar bij een politiebureau... Uh, die liep in een mes te zwaaien en men vermoedde ook dat hij een, een bomgordel om had. Maar ik denk dat we daarover meer horen straks in het nieuws van twee Ja, de explosieve ben... opruimingsdienst is het aan het onderzoeken, hè? Ja, precies. Het is toch wat precies een jaar geleden en nu ja, weer. en, en nu ja, weer. Ja. ja, nou ja. We gaan dan toch maar nu verder met het regionale nieuws. Nou, de enige die uh, hier aanslagen pleegt zijn de Belastingdienst. <laughs> maar gelukkig niet meer via een blauwe envelop. Nee. Nee. Ja, ons uh, laatste bankkantoor gaat verdwijnen in Zandvoort. Uh, ja, door het sterk afnemen van uh, klantenbezoeken... heeft de ABN AMRO besloten om het kantoor in Zandvoort... aan de Raadhuisplein 6 op 4 maart te gaan sluiten. En uh, op diezelfde locatie komt er dan wel in de omgeving... Of, of op die locatie een geldautomaat die geschikt is voor opnames en stortingen... En er blijft ook een Zielbek-automaat achter. waarmee zakelijke klanten hun Zielbeks kunnen blijven storten. En uh, klanten worden ingelicht dat het kantoor sluit. en dat zij welkom zijn op de kantoren Haarlem Houtplein, Haarlem Rijkstraatweg en Bloemendaal. Bus, uh, bus 80 stopt er vlakbij. Je, je ja, dan kun je wel met de bus een keer naar ja. de bank. Ja, Rijden met de bus naar de bank. Ik vind ja. het zo raar, we hebben hier toch best wel wat inwoners... waarom we hier nou niet een bankkantoor hebben. Ja, nou He? ja, goed, niet allemaal klanten van ABN waarschijnlijk. Nee, nou ja, maar maak dan desnoods een kantoortje... waar, uh, waar, waar alle banken iemand hebben zitten of zo. <lacht> Weet ik het? Of ja, dag dat, en zou alle... wel goed, dat zou wel een goed idee zijn. Ja, dat, dat je, dat ja. je bij Tourbeurt wisselt uh, op de maandag van de ING... en op de dinsdag ABN AMRO en woensdag uh, Rabobank. Ja. Nou, stel het voor. Ja. ja, ga het eens voorstellen. Ja. Ik vind het een miraculeus idee. Oh, Kijk eens aan. Ja. Meen je dat nou? Ja, ik vind het een fantastisch idee. Oh, oh Dan ja. ga ik me opgeven voor de beste uitvinding van Nederland. Ja, dat zou ik doen. Ja. ja, dat zou ik zeker een doen. Een tafeltje en een stoeltje. Ja. ja een, een, een multifunctioneel bankkantoor waar alle banken zitten... met een eigen balietje ja. en elke dag gewoon open. Ja, Ja. ja. ja. hoort toch? Ja. ja. Nou een goed. goed plan? Okay. <laughs> We gaan maar weer verder. Uh, twee halemers van 15 en 16 jaar oud zijn dinsdagmiddag aangehouden... op verdenking van heling van gestolen geld. De jongens die probeerden rond half 12 geld te wisselen... bij een bedrijf aan de Schipholweg in Haarlem. En het geld viel op omdat er verfsporen op de biljetten waren gevonden... waardoor de biljetten waarschijnlijk uit een plofkoffer zijn gekomen... Nou, de politie werd ingeschakeld en zij konden beide verdachten aanhouden en de biljetten werden ingenomen. Het kinderdagverblijf, het Beverbos aan de Paul Krugenkade in Haarlem, is gisteren aan het begin van de middag enige tijd ontruimd geweest omdat de brand was ontstaan. Door het boren in een spouwmuur wegens werkzaamheden ontstond de rookontwikkeling. De brandweer werd gealarmeerd en de kinderen die er verbleven zijn ontruimd. Ze zijn door de medewerkers en hulpverleners... tijdelijk bij een naastgelegen buurthuis ondergebracht. De brandweer heeft een deel van de muur weggehaald... om de boel te controleren. En nadat de brand uit was... konden de geëvacueerde kinderen weer terugkeren. Ja, Wel was er nog een lichte brandlucht te ruiken... maar dat was niet zo'n probleem. En door de brand heeft het pand hele lichte schade opgelopen. Burgemeester Bert Schneiders die vertrekt komende zomer als burgemeester van Haarlem en Bloemendaal. Na tien jaar laat hij zijn ambtsketen achter in Haarlem en gaat hij aan de slag als directeur van het VSB-fonds. Op de website van de gemeente kondigt burgemeester Schneiders zijn afscheid aan. 14 augustus 2016 zou zijn laatste werkdag als burgervader zijn. De gemeente Zandvoort gaat de mogelijkheden voor elektrische auto's vergroten. Daarvoor is onder meer een extra laadpaal geplaatst aan de Metsgestraat. Deze laadpaal is mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland. In Zandvoort stonden al oplaadpalen aan de Hogeweg en de Zandvoortse Laan. De gemeente wil het particulier voor aan particulieren aantrekkelijker maken... om zelf een laadpaal te laten plaatsen... Ze heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met laadpaalleverancier. Dat is een mooi woordje voor galgje, hè? Laadpaalleverancier Allegro. scrabble ook, hoor. Verscrabbel, ja, ja, ja. dat past er niet wat? eens op. Dat nee. past er niet op, dan moet je in Laat, een hoekie. Laadpaallaatpunt, zei hij. Nee, nee, nee. Laadpaalleverancier. Oh, laadpaalleverancier. Laadpaalleverancier. Dat ja. is een woord, jongen. Daar ga je ja. mee scoren. Daar word je niet ja, goed van. Niet ja. Nou, ja, Nou, tjoen, nou tjoen, ja. Mooi, hè? Ja. ja. Wordfeut kan het ook bij. Wordt Oh, dat wordfeud. ga ik straks even aan Albert-Jan vragen. Ja, en, ja, die en is daar goed in, hoor. Ja, die zijn heel goed in woordfeut. Ja, dus ja. Albert-Jan erop. Eh, Kijk even, op even naar de. Een, ja, ja. Laadpaal paalleverancier. Die moet je zien te maken. Ja. ja. Goed. Uh, de website www.openbaarladen.nl laat zien wat er voor een aanvraag precies nodig is en wie er in aanmerking kan komen voor een paal. De aanvraag voor de paal is gratis en de laadpalen zijn geschikt voor alle operators. Voor het laden geldt een vast tarief per uur en een starttarief. En dan uh, zit voor mij voor vandaag het regionale nieuws erop. En gaan we door naar het weer voor vandaag en vannacht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag overheerst de bewolking en in de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Later vanmiddag wordt het weer droog met opklaringen... en de vrij krachtige en aan zee harde tot stormachtige zuidoostenwind draait vanmiddag naar west... en de temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 8 tot 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. De stevige westenwind draait in de nacht naar zuidwest... En neemt af naar matig tot krachtig. En de temperatuur daalt vannacht naar een graad of vijf. En tot zover dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. One, two. Ik mag ook nog steeds. Ja. Waarom heb je dat nou gedaan eigenlijk? Ja, weet ik niet. Nee, Krakman. je weet het niet. Ja. Okay. Ja. Nou, het maar Uit die ja. tijd stamt dat ook. Hè? Ja. Dat, je, je dat je nooit begreep waarom mensen bepaalde dingen doen. Nee, nee. Maar nu okay. begrijp je dat je het nooit zal begrijpen. Dus dat nee. laat je dan maar gaan. Hè? Voilà, ja. Je ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook. Million <laughs> <laughs> seller Hey Bumble Bill, what did you kill? Bumble Bill.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 It If looks could kill it would have been oh. us instead of him All oh, the children sing Hey Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill Hey Bungalow Bill Was it you drill? performance uh, op de plaat van Joko Ono Dat ik. Dat stemmetje. Uh, The Continuing Story of Buffalo Bungalow Bill, afkomstig van het de uh, White Album, terwijl de White LP de Beatles 1968. I think you're Daar gaat het om, de verrekening. Oké, okay. de uh, Beatles dus, en uh, gezongen door John Lennon, uiteraard. Dat was te horen. Ik kan me niet voorstellen dat een liedje van Paul McCartney ook nog mee wil zingen. Dat, uh, dat lijkt me niet zo goed past. Dit is Sam Smith met zijn nieuwe. En het dat noemen we het heet Restart. Sam Smith op de discotour. Sam Smith! So Lekker me... op tempo nummer, al die uh, softe liedjes die, die hij uh, voorheen had. Allemaal uh, oh, nog die langzame nummers en zo. Hij ah, kan het ook op tempo, dat lijkt me weer. Sam Smith! Jawel, ho, ho, even wachten. je hand, oké. Okay. Uh. ZFM wordt iedere hou hou platina. Oh, is dat zo? Nou, hij zegt het. Track van uh, de nummer 1 LP uit onze vinyljaren top 40 van vorig jaar. Hè? Ja, album uh, Brothers in Arms werd nummer 1 in die top 40. En uh, we draaien daar nog maar eens even deze prachtige track van. Samen met Sting, Dire Streets. Money for Nothing. Dat zal wel geld in Zandvoort zonder bank. Waar ja? <laughs> moet je nou eigenlijk heen met al je miljoen uh, dol? Met mijn miljoenen. Ja, waar moet je nou naartoe? is dus geen bank meer in straks. Die heb ik onder mijn matras. Oh, dat moet je niet vertellen. Oh, dan stop ik ze straks wel in allemaal sokken. Ja. ja. ja want dus ze weten waar je woont. Ja. Huh? Ja, dat is ook weer zo. Ja, dollyband... Maar dan weten ze nog niet waar mijn bed staat. Nee, dat is waar. Haar dames en heren, de dollyband op de Zandvoortsstraat nummer 685. <laughs> Vier minuten voor één. En uh, dat betekent dat wij er alweer uit gaan. Dom, ja, ja. Het, is, het is alweer klaar. We moeten alweer uh, ophoepelen. Ja, ja, die afschuwelijke muziek uit dat lucifer doosje allemaal. Twee lang we die... Uh, ben Ik bent... ben blij dat ze in de trein geen radio hebben. God, ze wisten wat Geef me een klap. <laughs> oh, Goed, oh, Ah, we hebben lekker één nummer voor zijn voeten weggemaakt. Lekker, lekker. Ah. Twee. Ah, ah, ah. twee, twee, twee, platen. Twee ja. platen. Voerend oh. hart. Oh ja. normaal. Ja. Ho en hoe ik dan een feeling. Oh. Ja. Nou, die kan hij lekker niet meer draaien. Je moet hij je lekker wat anders verzinnen. Haha. Ja. Ja, jawel Ja hoor. Voor alle mensen die net niet geluisterd hebben. Oh ja. Ja. Nee, nou, straks he, Wat is er nou voor uitspraak? Want natuurlijk luisteren de mensen eerst naar ons. Nou, eh, mensen en dan, hebben en dan, zo, zoveel eens wat anders te doen. Oe, en dan schakelen ze schakelen massaal misschien, misschien zaten ze net in de trein, want daar ja, heb je ja. geen radio. Dat kan gewoon. Ja, dat kan ja, wel. Ja. Ja. Nou, dit was Zand voor lunch, voor deze donderdag. Ah, ah, ah, ah. Zand voor de lunch, voor deze donderdag. Is dat ook niet doen. een leuk idee? Wat? Nou, dat alle treintoestellen worden uitgerust in Kennemerland... Met, uh, met een uitzending van CFM. Nou, laten we eens op tijd rijden. Ja, juist erop. Als je eerst maar de dienstregeling. Nou ja, die dienstregeling is ook niks, maar. Ja, ik hoor laatst ook een klacht. Die, zijn, die treinen rijden niet op tijd. Ik zei: dat klopt, ze rijden rails. Oh, weer flauw. Ja. Ja, maar het is wel zo. Ja, Dat moet je Ik niks tegen inbreken. Nee, zo is dat. Hey, ehm. Um, uh, we gaan naar huis. Ik uh, ja, ga ik eens ook. kijken of ik een hem wijk nog kan don't vinden. Doodmoe. Ja. Ja, twee uur met mij, daar word je doodmoe van. Dus ik heb een afgepijger. Ja, af, uh, uh, uh, uh. Ik ga meteen mijn bed in. Op een miljoen liggen. Ja. Morgen ben ik er weer van uh, 12 voor 2. Met... Uh, dan uh, gezellig met Albert Janssra. Ja, Albert Jans is morgen sidekick. Dat wordt lachen. Ja, ja. Ja, ik krijg het nieuws in het Gronings. Ja. <laughs> ja... Weet jij hoe de ambulances in Groningen... Het, het, het, het, Ja, ja, ja, ja, Goed. Uh, wat gaan we doen? We gaan weg. We gaan weg. We gaan afsluiten. Wat gaan we afsluiten. doen? We gaan weg. We, we houden bij we op. Oké. Mooi geweest. Nou, fijne dag nog vandaag met alle andere leuke CFM programma's, dames en heren. Zometeen natuurlijk Matchbox met Bart van der Meer. Fantastische collega. <coughs> uh, tot morgen. <laughs> en voor mij. Ja.